Dooral Negens met het NOS-journaal. Het RIVM was verrast door de snelle corona-uitbraak in Nederland, zegt Aura Thiemen, hoofdlandelijke infectieziektebestrijding van het RIVM. Dat was volgens haar niet alleen zo in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Volgens Thiemen komt er een tweede coronagolf, maar doordat er meer wordt getest, wordt die tweede golf wel minder groot, verwacht Thiemen. Hoofdredacteur Hans Prummel van de Geekrant wordt verdacht van een misdrijf. Hij werd vorige week zondag aangehouden, zo is nu bekend geworden. Waar hij van wordt verdacht is niet duidelijk. Volgens adjunct hoofdredacteur Hofman kwam het bericht voor het team van de Geekrant als een donderslag bij heldere hemel. Prummel heeft volgens Hofman via zijn advocaat laten weten dat hij niet meer terugkeert als hoofdredacteur. In de Amerikaanse staat Idaho zijn twee vliegtuigjes tegen elkaar gebotst. Daarbij zijn hoogstwaarschijnlijk acht mensen omgekomen, onder wie ook kinderen. De toestellen botsten op elkaar boven een meer en stortten neer in het water. Vanwege vakantietijd was het op dat moment druk op het water... en zagen veel mensen het ongeluk gebeuren. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. De Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone is overleden. Hij componeerde de muziek voor honderden films zoals de Spaghetti Westerns Once Upon a Time in the West... en The Good, the Bad and the Ugly. Ennio Morricone kreeg tal van prijzen. In 2016 won hij een Oscar voor de muziek van The Hateful Eight. Hij overleed aan de gevolgen van een val. Enio Morricone was 91. Zo'n 14.000 leerlingen in groep 8 van de basisschool... hadden een hoger advies voor de middelbare school kunnen krijgen... als de eindtoets gewoon was doorgegaan, zegt het Centraal Planbureau. De toets werd dit jaar geschrapt vanwege het coronavirus. Vooral kinderen met een migratieachtergrond en kinderen uit armere gezinnen zijn de dupe, zegt het planbureau. Het weer: opklaringen, buien en een stevige westenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond neemt de buiigheid wat af. Morgen in het noorden nog buien, verder droog. Dan ook een graad of 19. Dit was het NOS journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Bianca Daming van de ANWB.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 Wie is die eerst op het strand is in de stoel heeft een sport. Mensen komen voor een rust, gaan zweten zich uit het naad, Voor een plek en worden gek wanneer ze horen te laat En dat is lekker zeg, sta je mooi voor paal Heb je net 15 piek voor parkeren betaald En daar sta je met je codes en je goede gedrag En vooral vast vasthouden die brave lach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 mijn broek, dan zie gaan een Want het water is zo koud, echt niet meer normaal Maar eenmaal aangekomen doe je niet meer naar huis Ja, zandert aan de zee, met twee thuis Feesten in het dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn Welkom hier in het Zandvoort ja. Welkom in het Zandvoort Vesten in het dorp waar de meiden zijn In de dag op het strand in de zonneschijn Nou, ik ga mooi naar Zandvoort voor. in Zandvoort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 Uh, we hebben een leuk programma vandaag. Uh, we beginnen zometeen met het pluspunt. Gerry uh, Rutte gaat ons daar wat over vertellen. Daarna hebben wij Peter en hij is van de buurtbemiddeling... maar hij heeft ook nog een paar andere rollen. En dan hebben we de nieuwe wethouder van D66, Raymond van Haafden. Dan hebben we een kleine pauze... en dan komt Astrid van het Veld vertellen van GBZ... over hoe ik het nu allemaal verder moet... En dan hebben we de nieuwe directeur van Pluspunt, Remco Winia. Wijnia, Winia. Ik weet niet of ik dit goed uitspreek. En we eindigen met de kleindochter van de oude baas van Geraudi, Elmira van Vlietschoten. Vandaag, de techniek is in handen van Pim Groof. Goedemorgen, Pim. Fijn dat je er bent. De muziek was, uh, is samengesteld door Coor Draaier. Uh, de redactie deze week was van Gert van Kuik en ik ben Irene de Jager. Dus we beginnen met Gerry Rutte. En als het goed is hebben we Gerry nu aan de telefoon. Goedemorgen Irene. Goedemorgen Gerry. Wat fijn. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Hoe gaat het daar bij het Pluspunt? Gaat, nou ja, het gaat langzaam allemaal wel een beetje weer starten. Allerlei activiteiten en daar kan ik wel. Ja, wat we over vertellen. Heel graag. Uh, ten eerste... Uh, is er een mededeling over het kinderkamp. Het kinderkamp van uh, Pluspunt... dat gaat niet door... maar de, de jongerenwenkers... die hebben daar een leuke alternatief voor bedacht. Dus uh, Pluspunt en het team sportservice. Uh, dat is voor kinderen... in uh, de eerste twee weken van de zomervakantie... van de start dus aanstaande maandag 6 juli. Uh, maandag 6 juli... Donderdag 9 juli, maandag 13 juli en donderdag 9, 16 juli. En dat is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Ja. En wat er precies gedaan wordt is een verrassing nog. Ja. Um, de tijden zijn van 10 tot 12 van, voor de kinderen van 6 tot 9. En 2 tot 4 voor de kinderen van 10 tot 12. Um, de kinderen, het wordt gehouden, um, de locatie is Strand Noord. Bij Strand Paviljoen 26. Ja. En uh, je moet meenemen... warme kleren en kleren waar je in kan sporten... schoenen waar je goed op kan lopen... zwemkleding, een handdoek en eigen... drinkfles. En uh, laat weten als je je opgeeft... ik zal zo even doorgeven waar je moet opgeven... welke zwemdiploma's je hebt en of je... allergie hebt of, en of medicijnen gebruikt. Meld je aan bij Rens. Renswit van pluspunt... @plus ja. of bel 06... 3716... 8976. Ja, is dit trouwens ook te vinden op de site uh, ja. van, uh, Pluspunt. Ja, dus van Pluspunt? Dus als ze dit allemaal niet hebben kunnen horen, gaan ja. ze naar de site van Pluspunt. En daar vinden ze dus ook daar een link informatie, en informatie ja. om je aan te melden. Ja. Dus pluspuntzandvoort.nl, daar vind je dus uh, de informatie. Ja. En, of bellen. Maar het is dus volgende week al, hè. volgende week, uh, maandag. Dan dus ja. beginnen de vakanties. En uh, ja, normaal gaan ze altijd op de kinderkamp. En dat, dat gaat nu niet door vanwege de, de hele coronacrisis. Ja. Uh, maar ze hebben dus wel iets heel leuks gezongen. Maar wat, weet ik niet precies. Het heet Luzou. En Luzou is straattaal. En dat betekent eigenlijk ja, vertrekken, uh, weggaan. Dus dat is een beetje, ja... Ik... ja. Nou ja, toch fijn dat ze ja, iets lekker, hebben kunnen hè? doen. Hè? En, ja. en toch iets hebben kunnen organiseren en... Nou ja, nogmaals kinderen of ouders die luisteren, kijk op de site van Pluspunt en daar vind je ook alle informatie over hoe je ja. je kunt aanmelden. Ja, en meld je aan en uh, hartstikke leuk voor uh, de kinderen om uh, wat te doen hè, in de zomervakantie toch. Uh. Ja, ik ja, zie nou, ook uh, dat, dat uh, de, de, de activiteitenladder die staat ook in de Zandvoortse Courant. Ja. Hè? Dus uh, voor mensen ja. die uh, dat allemaal even willen nakijken, die kunnen dat dus ook in de Zandvoortse Courant doen. Daar is alles terug te vinden. En, ja. weet je, en als je informatie hebt, je kan dus bij uh, de pluspunt is dus uh, Noord en Blauwe Tram. Je, je kan niet zomaar inlopen. Je moet je altijd aanmelden als je iets naar, voor een, een, een, een workshop of een activiteit. Ja. En dan bel je het algemene nummer, dat is 023 5740. 330 En dat nummer bel je ook als er iets is in de blauwe tram. Want daar is namelijk niemand uh, op de balie nee. aanwezig. Nee, vroeger kon je gewoon binnenlopen en je melden ja. bij de balie. Maar dat is niet meer dat van toepassing. Niet. Nee, dat nee. Dus alleen, uh, um, uh, er is dus alleen een in balie in, uh, in, uh, in Noord. Hè? Ja. Dus in het Noord gewoon. Maar toch, bel, bel. Gewoon al, voor alles moet je bellen. Ja. Uh, en dan kan er dus een afspraak gaan maken. Dat is allemaal een beetje ingewikkeld, maar dat werkt vanzelf wel uh. Want uh, er is dus ook weer, uh, de biljart in de blauwe tram gaat dus ook weer starten. Er is 1 juli gestart, ja. op maandag, dinsdag en donderdag. Ja. En bij pluspunt kun je ook een afspraak maken om te komen in biljarten. Dus allemaal vier, dat nummer 023 5740. 330. Ik denk dat de mensen onderhand het nummer wel uit hun hoofd kennen. Om ja. te bellen hè, voor ja. activiteiten. Ja, er wordt, ja. wordt veel gebeld hè, bij Pluspunt. Ja, uh. ja, en daar zitten prima mensen allemaal die dat kunnen allemaal aanhoren en helpen, hè, de mensen ja. helpen. Nou ja, de belbus die gaat dus meer rijden in juli van maandag tot en met zaterdag. Oh. En dan mogen er ook meer mensen tegelijk vervoerd worden. Maar dat betekent dat iedereen dus een, mand, een mondkapje moet uh, dragen. Dat is dus wel verplicht. Ja, net als in, de, in het gewone openbaar vervoer... Ja. moet men een mondkapje dragen. Ja. Is, dat, is dat, denk je, um, te doen voor die oudere mensen? Want het is nou natuurlijk ja, ze gewoon... Geholpen, ze worden wel geholpen, denk ik. Ja, ik weet je, dan kunnen er ook meer mensen mee. Hè? Nu was het uh, heel beperkt natuurlijk... met die anderhalve meter afstand. En nu kunnen er natuurlijk meer, meer mensen mee. Dus dat scheelt natuurlijk ja. ook wel. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe... Uh, ja, het, is, het blijft vervelend hè, een mondkapje dragen. Ja, ja. Toch? ja. ja nou ja, het vervelend in zoverre. Kijk, ik kan me ook wel voorstellen dat oudere mensen... die dan al misschien wat minder uh, goed... Uh, zeg maar... Hè, ja. Ter been zijn ja, en, dan ja, en dan ook nog die beperking hebben met dat mondkapje. Ja. Maar goed, er zijn hele vriendelijke chauffeurs... en ja, hele goede mensen zo. die helpen inderdaad. Absoluut. Dus, uh... Alleen ja, die chauffeur die kan nog niet helpen met het in- en uitstappen. Dat, dat kan nog niet. Nee. Uh, maar stel dat je dus met je rollator, hè, of, of moeilijk, dan kun je toch ook altijd weer met Pluspunt bellen. En dan kun je vragen of er iemand uh, uh, je kan, uh, kan, kan vervoeren of met boodschappen doen. Dat ja. kan altijd, hè? Ja. Alle vragen kun je dus bij Pluspunt terecht. Wat het ook is, gewoon ja. bellen. En dat is dat automatische, of tenminste dat is dat uh, algemene telefoonnummer? Dat ja, ja, dat is eigenlijk het enige nummer wat op dit moment. Um, bereikbaar is voor alle vragen die mensen hebben. Ja. He, of het nou een cursus is, of een workshop, of de belbus, of, of uh, klusjes, of boodschappen doen, wat dan ook. Bel je komt, bummer, Ja nummer. Je komt altijd goed uh, terecht altijd uh, goed. daar. Ja. Ja. Uh, even kijken, de schilder en bereikclub die gaat ook weer van start bij pluspunt. Het is ook weer op uitnodiging, hè? dus je moet uh, bellen. Je uh, kunt natuurlijk ook niet zo heel veel mensen mail doen, maar daarom moet je ook bellen. En die, die anderhalve meter afstand blijft daar ook van kracht. Uh, dan is de koffie in. Ja, die heet tijdelijk koffie aan. Ja. Inlopen, dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar je kan je wel aanmelden. Dus vandaar de koffie aan. Uh, dan moet je ook weer uh, je bellen. bellen voor, omdat je, dat je graag wil komen. En dat is dan weer een klein groepje mensen die koffie drinkt en bijkletsen. Dus niet die hele grote tafel waar iedereen dan altijd aan zit. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Nou oh ja, dat kan dan, mits je maar de juiste afstand uh, ja. tot elkaar uh, neemt. Ja. Ja. ja, en uh, je kan natuurlijk, uh, maar als je nou zegt van ja, ik kan op maandag niet koffie drinken, maar ik wil wel op een andere dag, dan kan je ook weer bellen en dan kunnen ze, dan kan er misschien een andere dag, een extra koffieochtend georganiseerd worden. Dat kan dus ook allemaal. Dus bel als je denkt van oké, okay, ik wil wel, maar misschien is een andere dag is, uh, beter. Ja. Dan uh, de, de, de jeugdhonk, oud door jeugdhonk, dat is tot eind augustus buiten. En dat is dus buiten voor de blauwe tram. Uh, iedere maandag en woensdag van 7 tot 10 uur s avonds. Oh, wat fijn. Uh, ja, en uh, je kan dus ook Rens daarvoor bellen. Of Marieke, de jongere werkers. Ja. En Rens is 0637168976. Of Marike 0636300809. Ja, ook deze ook twee nummers wel. zijn weer te vinden op de site van... Uh, pluspunt ja. En in de krant van deze week. Ja, dus, want daar ja. staat het dus ook bij de ja. activiteiten ladder. Ja. Er komt ook weer de kunstgeschiedeniscursus uh, in, in de blauwe tram. Door Ariane Deligiani. Kun je ook weer via pluspunt kun je je daarvoor aanmelden. En die wordt dus in de blauwe tram gehouden. Uh, maar daar kunnen dus uh, maar kleine aantallen kunnen daar deelnemen. En daarom is de cursusbijdrage een beetje verhoogd. Naar 10 euro, maar ja, goed. Dat, uh, ja. dat is niet anders dan, nee. En dat zijn zondagen. hè, die op zondagen. Maar oh, dat is ook dan, wel bijzonder dat het dat op is zondag is. Ja, ja, maar dat staat dus ook op de op, de, op plus.nl. Daar kun je ook alle informatie vinden. Uh, die wordt twee keer per maand aangeboden, dus dat is op: uh, begint op zondag 6 juli, zondag 2 en 23 augustus, en zondag 6 en 27 september. Oké. Okay. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja. Um, nou ja, dan is er nog een nieuwe workshop. Um, die wordt door de Herstelacademie aangeboden. En dat is de luisteren zonder oordeel en aannames. Ja. En dat is voor wie bestemd? Dat is dus bestemd voor mensen die thuis of in hun vrijwilligerswerk goed moeten kunnen luisteren zonder dat daar bij eigen ervaringen en oordelen in de weg zitten. Dus als je een onderwerp aanspreekt... dan ben je van harte welkom om daaraan deel te nemen. Dat is ook iets, hè. Je moet, uh, luister is ook heel belangrijk. Hè? Luister, ja. uh, luister wat mensen zeggen. Luister achter wat mensen zeggen en zo. Ja, zeker. Daar is, hè? Daar is dus een... een uh, dus dat je geen oordeel hebt en geen aannemers hebt... maar gewoon luister naar degene bij uh, je... Ja bij wie je dan op bezoek bent uh, voor, uh, voor wat dan ook. En ja. dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Um... Ja, er, er, is natuurlijk, ja. Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen die, die eigenlijk uh, er al waren... Hè, maar in een ja. klein beetje aangepaste vorm nu weer gepresenteerd uh, worden. Ja, dat ja. heeft ook te maken ook met de hele afgelopen tijd natuurlijk. Ook. Ja. Het is al fantastisch dat er überhaupt alweer... Um, activiteiten zijn en dat, ja. dat het mogelijk is. Dus ja. Ja, dat is dus fantastisch. Inderdaad, iedereen heeft thuis gezeten. Iedereen, Men kon ook bellen, hè, toch in die tussentijd dat we allemaal binnen moesten zitten. Uh, naar het Pluspunt om gewoon telefonisch hè, contact te hebben met mensen om uh, ja. een taartje of uh, nou wat dan ook. Uh, boodschappen of dergelijke. Dus eigenlijk heeft Pluspunt niet helemaal stilgezeten, maar op afstand. Ja, precies. Je, op de achtergrond is het eigenlijk ja, altijd wel doorgegaan ja, daar. Ja, ja. Nou ja, dan die cursus. Die, die, die, die, die wordt gehouden. Moet uh, uh, ik even kijken. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Uh, hij, heeft, dus hij wordt in twee, twee keer gehouden. Op donderdag 23 juli en op donderdag 30 juli van 1 tot 4. En uh, ja, je kan bij pluspunt uh, weer het bekende nummer informatie daarover vragen. Het is best, denk ik wel, een hele interessante workshop dit. Ja, ik denk dat er heel veel mensen baat bij zouden kunnen hebben. Denk ik ook, ja. ja nou, dit, waren, dit is een beetje wat ik als uh, mededelingen heb gekregen voor te melden, wat belangrijk was op dit moment... Had jij nog iets iedereen om te vragen? Uh, nou ja, ik, ik denk dat je de voornaamste dingen hebt gezegd. En ja, nogmaals ja. blijven uh, herhalen dat de activiteitenladder elke week in de Zandvoortse krant ja. staat. Ja. En dat op de site van Pluspunt altijd na te kijken is wat er is en hoe je je kunt aanmelden... Wat ja. de regels zijn en ja. hoe je je moet houden ja, je aan moet deze houden, regels. Ja, want dat is ja. belangrijk. Hè. Die ja. blijven nog steeds van kracht van het RIVM. Dat de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers... vrijwilligers en de medewerkers voorop blijft staan. Absoluut. Ja, ja. zeker. En als er betalingen zijn, is het ook uitsluitend met PIN. Hè. Ja. Contant geld kan dus ook niet, maar goed, dat zijn alle... Vaste regels en zo. Ik ja. denk dat de meeste mensen uh, nu in ieder geval zoveel al betaald hebben met die PIN, hè? omdat je makkelijk ja. uh, contactloos dat ding uh, op de apparaat kan houden en dan daarmee betalen. Ja. Daar zijn de meeste mensen wel aan gewend, nu, denk ja, ik. Ja, dat geloof ik ook dus, wel. Ja, Dat is dus zal wel wel geen probleem opleveren. Ja. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb even Ik zie hier nog iets. Dat is ook nog een groep uh, uh, nuttige steken, heet dat. Uh, die komt elke woensdagochtend uh, bij Pluspunt, dat is wel leuk, die maakt mondkapjes. Oh? Uh, ja, dat is een vrolijk assortiment met allerlei printjes. En die kun je vanaf volgende week voor een klein bedrag in de Belbus kopen. Voor mensen nou, die dat zeg maar niet dus, hebben en... Ja, je... en die dan toch met de Belbus en een mondkapje om moeten hebben. Ja, leuk. Nou, nou, leuk wat toch? Een goed, wat een goed idee. Ja, ja. super. Dus alles Wordt opgelost. Hartstikke goed. <laughs> nou, dankjewel, Gerry, voor jouw uh, bijdrage. En, ja. uh, nou, we hebben net al genoeg gezegd: pluspunt op de site kijken. Daar staat alle informatie. Ja. En elke week in de krant staat ja. de activiteitenladder. Juist. Goed zo. Nou, dankjewel. Dank voor de tijd. Heel graag gedaan. Ja, en, uh, wij gaan verder. Ik wil trouwens nog wel even zeggen... dat het eerste nummer wat wij hebben gedraaid toen straks... dat was het nummer Noodweer Zandvoort. En dat is, uh, ja, dat is wel heel grappig. Nood met een T. En, en we gaan nu weer luisteren naar muziek. En het nummer wat we nu gaan draaien... is van Shaking Stevens. You Drive Me Crazy. MUZIEK Hallo Peter. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Um, Peter, jij bent van uh, buurtbemiddeling en dat is een onderdeel van de Stichting Meerwaarde. Klopt. Maar die hebben buiten die buurtbemiddeling ook nog andere disciplines, klopt dat? Ja, zeker. Uh, het zit in de Haarlemmermeer. Het is een welzijnsorganisatie. Ja. En het is eigenlijk het complete sociale werk voor alle leeftijden. Hè? Dus dat gaat van opvoeding tot eenzaamheid en van uh, jongerenwerk tot uh, financiële problemen. Om het maar eens eventjes heel breed te pakken. Ja. En, um, en in Zandvoort, uh, is, is daar dan nog een, een andere organisatie die daar dan in meegaat? Uh, hoe noem je dat, dat nou, welzijnswerk? Ja, bijvoorbeeld, kijk, ik, ik weet dat er bij pluspunten natuurlijk ook allerlei uh, bemiddeling uh, mogelijk ik denk, is. Ik denk dat het daarmee uh, vergelijkbaar is. Maar ik, ik moet zeggen, ik weet niet uh, heel veel van het welzijnswerk in Zandvoort. Uh, en daar hebben wij ook niet onze werkzaamheden. Wij zijn echt in, in Zandvoort doen wij buurtbemiddeling. Ja. Uh, dus dat is echt waar ik me op concentreer in uh, Zandvoort, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal in feite. Ja. En, en wat, soort, uh, wat voor soort bemiddeling uh, is zeg maar het, het, uh, het hoofdmenu? Ik denk als je kijkt naar wat voor conflicten er voorkomen tussen buren. dan is uh, heel veel gaat over uh, glazen overlast. Ja. Dat is eigenlijk wel de grootste. En daarna gaat het over dingen als de tuin, uh, dieren, uh, kinderen. Uh, en ook parkeerproblemen bijvoorbeeld. Ja, en, en, en om, om dat laatste even aan te pakken. hoe, hoe kan je. Parkeerprobleem oplossen. Gaan jullie dan uh, met de handhaving uh, in gesprek? Nee, want dat. Uh, kijk, vaak is het natuurlijk zo dat iemand vindt het heel prettig om uh, voor zijn deur vrij te hebben. En als de buurman daar dan parkeert, dan kan daar ruzie over komen. Echt waar? Maar je hebt het wel over een openbare weg. Dus dat ja. mag. Ja, iedereen nee, mag zijn auto... auto neerzetten waar een plaatsje is. Tuurlijk. Ja. Dus, dus in wezen wat je gaat doen... en dat doe je eigenlijk ook met al die andere bemiddelingen... je gaat met elkaar praten... je gaat kijken wat zijn nou de belangen aan beide kanten... en je gaat kijken hoe kunnen we daar misschien... op een andere manier uitkomen met elkaar. We oh, gaan ja. kijken want wat vindt de een prettig... wat vindt de ander prettig... is dat met elkaar te combineren. Is het zo dat, uh, dat jullie gemerkt hebben... dat tijdens de laatste periode... Hè, dus dat mensen veel meer thuis zijn... Uh, er meer... Uh, Problemen zijn onderling met buren... Uh, we krijgen meer meldingen. Het is, het is een heel druk jaar. Uh, maar het zijn allemaal wel langdurige problemen. Dus het is niet zo dat, het nou, dat je het meteen kunt koppelen aan corona, dat het daarmee te maken heeft. Maar ik denk wel door het thuiszitten ja. uh, komen mensen eerder met hun problemen bij buurtmiddelen terecht. Hè? Ze hebben op een gegeven moment, ze hebben soms de wijkagent geprobeerd, ze hebben de woningcorporatie geprobeerd, de gemeente. En iedereen zegt van ja, jongens, dit zijn problemen die je zelf moet oplossen. Ja. En dan komen ze bij ons terecht en dan gaan wij met hun in gesprek en ook met. Uh, de buren apart eerst en daarna gaan we kijken of we een bemiddelingsgesprek kunnen doen om die communicatie te verbeteren. Want daar gaat het vaak om. Het gaat er vaak om dat mensen nog niet die eerste stap hebben durven zetten bij elkaar. En dat het toch altijd onaangenaam is als je een conflict hebt met de, met de buurman. Ja. En, en daar helpen wij ze bij ja, om daar gewoon eens even een normaal gesprek te hebben. Een stukje begrip aan beide kanten en dan kijken hoe kunnen we verder met elkaar in de toekomst. Ja. Uh, kun, kun je een voorbeeld geven? Jij, uiteraard uh, kun je geen namen noemen, dat hoeft ook niet. Maar kun je een voorbeeld geven van iets wat nou echt gewerkt heeft? Van, van hoe, hoe dat nou goed gekomen is met uh, buren? Um, nou ja, je ziet het vaak bij geluidsoverlast. Uh, en Mensen denken van elkaar een, een heleboel dingen. Er zijn een heleboel aannames die ze niet hebben gecheckt. En dat is bijvoorbeeld van, hij doet het expres. Ja. Hij zet die muziek zet die expres aan om mij te pesten. En als je dan met die mensen uiteindelijk aan tafel zit, blijken er vaak uh, hele andere dingen te spelen. Uh, die andere heeft helemaal niet in de gaten gehad soms, dat die jouw en het erger was. Uh, je hebt natuurlijk ook te maken met mensen die maken tegengeluid, geluid. Hè? Dus die gaan op de muur bonken op het moment dat er uh, geluidsoverlast is. Ja. Uh, en en ja, als je daarvan uitlegt aan elkaar en, en wat eigenlijk je behoefte is... Hè, behoefte aan rust, behoefte aan veiligheid in je eigen huis... Vaak valt er een heleboel over te doen. En spreken ze vaak af van... Goh, laat me vooral even een appje sturen. Of kom even langs als je het hoort. In plaats van dat je de muur gaat bonken. Ja, ja en misschien uh, uh, een uh, beroep doen op de hulpmiddelen die dus mogelijk zijn. Want soms zijn mensen echt letterlijk hardhorend. En, en zetten ja. ze de tv zo hard dat ze het goed kunnen horen. Terwijl daar natuurlijk ook oplossingen voor zijn uh, in ja, huis. Klopt. En dat, dat is overigens wel iets wat de middelaars proberen zelf niet te doen. Wij denken niet op oplossingen omdat we weten dat als wij de oplossing aandragen, dan is het een oplossing van buitenaf. En dat werkt toch vaak minder goed. Ja, dus mensen moeten eigenlijk in zo'n gesprek samen gaan nadenken met onze hulp over wat allemaal mogelijk is. Dat is een beetje brainstormen, noem ik dat maar. Ja. En, en dan de oplossingen die ze zelf verzinnen. dat werkt vaak het beste, want daar staan ze zelf achter. Ja, jullie zijn eigenlijk een beetje op de zijlijn, maar wel dan de bemiddelaar. Wij proberen te deescaleren en we proberen inderdaad te begeleiden. Ja, klopt. Dat is, dat is wat wij doen. Zijn er ook um, nieuw, uh, nieuw soort problemen bijgekomen... of nie, een nieuw soort bemiddeling gekomen... wat, wat zeg maar eerder nog niet ter sprake is geweest, maar wat nu naar boven komt? Ja, wat je, wat je de laatste jaren ziet... en het, het gaat over relatief nog steeds kleine percentages... hoor. maar uh, je hebt natuurlijk heel veel te maken met problemen tussen... Uh, oorspronkelijke bewoners, bijvoorbeeld statushouders. Hè? Ja. Dat heeft soms met culturele verschillen te maken. Um, en iets anders wat je ziet is dat er natuurlijk ook steeds meer mensen met psychosociale problemen in de wijken worden geplaatst. Hè? Er is geen plek meer voor op een vaste locatie. Dus die worden weer naar een woningcorporatie toegestuurd en die krijgen ook ergens een huis. Nou ja, en dat kan soms met de buren, uh, het kan soms onbegrip zijn. Hè? Gewoon het feit dat je niet weet wat, wat iemand precies doet of is en hij ziet een beetje eng uit of een beetje vreemd. Nou, dat, als je dan ook met elkaar in gesprek gaat, merk je heel vaak dat het feit dat ze elkaar leren kennen ook weer een stuk begrip geeft. Hè? Want eerst is het, bij wijze van spreken, ik zeg het even heel grof, die gek die met ja. ze woont en op een gegeven moment weet je oké, okay, die meneer die, uh, nou, die heeft misschien alleen ADHD of die is uh, op een bepaalde manier dat hij gewoon uh, minder uh, drukte om zich heen kan hebben. Als je dat begrijpt van elkaar, dan is het vaak veel beter met elkaar te leven. Ja, en vaak is, is uh, het simpele groeten naar elkaar al een stukje wat, uh, wat meer begrip uh, geeft. Nou, nou, het, is, het, is, het is heel grappig dat je dat zegt. Het is een van de tips die we altijd geven. Want mensen zeggen van, nou, ik, ik ben de buurman maar gaan negeren. En dan zeg ik altijd, nou, doe dat nou niet. Zeg gewoon nee. goeiedag goede dag tegen elkaar, maar laat het ja. daar dan bij. Ja. Uh, want als je hem negeert dan geef je ook weer een signaal. Ja. En ik weet zeker, daar gaat hij ook weer op reageren. Zeker. Maar goed, met dat soort dingen, hè, zoals iemand met, met een psychische achtergrond of een psycholoog of psychische problemen. En bijvoorbeeld ook de mensen met een andere cultuur die uh, andere gebruiken en andere gewoontes hebben. Uh, dan is het toch misschien wel lastig om dat onderling met elkaar eruit te komen. En zijn er dan ook mogelijkheden om anderen in te schakelen en te zeggen: van nou, hè, wij. Wij uh, sturen je die kant op, want die mensen die hebben daar ervaring mee? Ja, dat, dat doen we zeker hoor. Ik, ik denk dat uh, wat zeker genoemd moet worden is bijvoorbeeld uh, de sociale wijkteams... En die je hebt in Haarlem en in Zandvoort en in eigenlijk alle gemeentes natuurlijk. Daar zitten vaak een heleboel organisaties in die een heleboel goede hulp kunnen bieden. En als zij op een gegeven moment merken dat een bewoner er zelf niet uitkomt... of dat er iets in het gezin teelt... Um, dat vragen wij aan de bewoner. Dat gaat wel met toestemming van de bewoner. Op. Vind je het goed als we je gegevens doorgeven aan iemand van het sociaal wijkteam... die jou dan kan benaderen? Of ja. zullen we samen uh, contact maken daarmee? En, en vaak kan dat heel prettig werken, merk je. En met statushouders heeft het bijvoorbeeld dat je met vluchtelingenwerk um, ook aan de gang gaat. Of dat je probeert een organisatie te vinden. Dus bijvoorbeeld in Haarlem is er een uh, organisatie voor Eritreërs en Somaliërs... Die ook eh, hier al jaren wonen en die hulp kunnen bieden. Ja. Dus wij zorgen ook dat we ze daarmee in aanraking brengen. Zodat ze gewoon van mensen van hun eigen cultuur kunnen horen van hoe gaat het in Nederland. En daar kun je misschien rekening mee houden in de toekomst. Ja, nou, dat, dat is natuurlijk uh, heel goed. En, en ook inderdaad, hè, dus dat soort mensen die dus anders. Uh, uh, Um, opgevoed zijn of in ieder geval een andere manier hebben gehad in hun jeugd als wat ze nu hier uh, moeten krijgen. En met name die jongelingen dus die jonge mensen die, die gaan daar nog wel eens uh, ja, een beetje tussen hangen. Zo van, ja, die, die weten niet zo goed hoe ze zich dan moeten gedragen. Dus dat is allemaal heel fijn dat er hulp bij is. En, en er is op zich in de gemeentes is een heleboel beschikbaar aan organisaties. Ja. We weten natuurlijk best wel een beetje onze weg daarin inmiddels. En we hebben heel veel contact met de gemeente, heel veel contact met wijkagenten... ...veel contact met Sociaal wijkteams, ja. En we proberen ook die andere organisaties te blijven betrekken. Want wij kunnen niet aan. Ja. Um, dus op het moment dat wij denken van dit moeten wij uit handen geven... ...en het kan voor, tijdens of na een bemiddeling zijn... Uh, ...dan doen we dat en dan proberen die mensen om die manier verder te helpen. En vervolgens na een tijdje, als we een week of zes verder zijn... ...dan bellen we vaak ook even na... Met met beide buren bemiddeling. En dan gaan we kijken van, goh, werkt het wat jullie hebben afgesproken? Of moeten we nog terugkomen? Moeten we nog wat extra's doen voor jullie? Ja. Merk je ook dat uh, er in bepaalde regio's andere soorten uh, buurtbemiddeling nodig is? Dus bijvoorbeeld als je, als je Zandvoort vergelijkt met uh, Hoofddorp. Bijvoorbeeld, hè? Ik noem maar even een, uh, een, een verschil. Uh, nee, het, het, het, het, is, het is wel hetzelfde. De achtergrond is natuurlijk toch um, in deze mediation. En dat werkt eigenlijk voor alle conflicten. Als je, als je, als je dat even heel breed trekt, als het over een arbeidsconflict gaat, of een scheiding, um, of een uh, ruzie, of een gewone zakelijke ruzie. Je kunt het eigenlijk heel vaak, als je dat wil, als beide partijen ervoor openstaan, kun je het oplossen met, uh, uh, met een mediation gesprek of met een bemiddelingsgesprek. Ja. En, en dat blijft eigenlijk hetzelfde in de... In, dat, dat maakt niet uit in welke regio nee. dat is. Nee. De bemiddelaars die krijgen een, een, een basisopleiding. Die krijgen ook overigens een heleboel andere opleidingen... die allemaal natuurlijk op gesprekstechnieken ook gefocust zijn... om ze ook up-to-date te houden en te zorgen dat ze ook inderdaad... de problematiek die ze tegenkomen herkennen en er ook iets mee kunnen. Ja, nou is het een stichting, hè? Stichting Meerwaarde. Betekent dat dat er alleen met vrijwilligers wordt gewerkt... of zijn er ook betaalde krachten... Actief. Ik ben zelf een betaalde kracht. Hè. Ik zit op kantoor en ik krijg alle meldingen binnen. Ik zit de hele dag eigenlijk um, uh, de intakegesprekken te doen aan de telefoon. Dat zijn vaak al lange gesprekken van 20, 30 minuten. Omdat iedereen wil graag zijn hele kwijt. Met alle ellende. Ja. En de, de middelaars, uh, en daar ben ik er zelf overigens ook eentje van op vrijwillige basis. Uh, dat zijn allemaal vrijwilligers inderdaad. Hè. Dus die doen het in hun vrije tijd. Gaan ze naar de mensen toe. In coronatijd hebben we dat door middel van videobellen gedaan. Ja. En vervolgens, als we met die mensen intakegesprekken hebben gedaan... apart, dat is ook weer bedoeld om die mensen hun verhaal te kunnen laten doen. Want dat vinden ze vaak heel prettig. Um, daarna gaan we kijken, willen jullie met elkaar ook in gesprek? Nou, ja. de meesten staan daar wel voor open. Niet iedereen. En voor degenen die bijvoorbeeld niet willen, hebben we dan ook nog een stukje coaching. Dat is een heel kort coachingstraject. Uh, dat zijn één of twee gesprekken, dat is echt oplossingsgericht van goh. De buurman wil niet in gesprek. Jouw ja, probleem blijft bestaan. Wat kun je zelf nog doen? Um, om het ietsje makkelijker voor jezelf te maken. Ja. Om, om daar een voorbeeld van te geven. We hebben, we hebben wel eens meegemaakt... dat op een gegeven moment iemand veroorzaakt geluidsoverlast. Er wordt heel veel geklaagd door de buren. Maar de buren die blijken niet in gesprek te willen. En de mensen die geluidsoverlast... veroorzaken hebben heel veel last van die buren. Want ze voelen zich heel schuldig. Nou, dan gaan we coachen. Dan zeggen we luister jongens. Jullie hebben er alles aan gedaan. Um, je maakt voor je eigen gevoel alleen maar leefgeluiden... ja, dan is de buurman is wat hij is... Dat, en, ja, en dat moeten we dan maar van ons af laten glijden. Ja. En vaak als je met die mensen in zo'n gesprek zit... dat duurt een uur, dat duurt twee uur... Um, op een gegeven moment komen ze op een punt dat ze ook denken... van ja, ik moet het ook van me af laten glijden, want ik heb alles gedaan wat ik kan doen... en ik moet er dan niet meer druk maken erover. Nee. Nou zijn er natuurlijk, als het goed is, heel veel luisteraars... en ongetwijfeld ook mensen die zeggen van... nou. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ik zou wel een bemiddeling willen. Hoe gaan die mensen zich aanmelden? Nou, Laten we even twee dingen zeggen. Er zijn misschien mensen die een bemiddeling willen. En er zijn misschien mensen die bemiddelaar willen worden. Ook heel fijn. Uh, mensen die een bemiddeling willen. Ik zou zeggen, uh, kijk op onze website. Als je naar uh, www.meerwaarde.nl gaat uh, en je zoekt op buurtmiddeling... dan kom je vanzelf bij uh, ons terecht. Ja. Je kunt met ons bellen en je kunt e-mailen... en wij zorgen dat er uh, zo snel mogelijk met jou contact wordt opgenomen. En dat staat allemaal op de website van de Stichting ja, Meerwaarde. Ja. Dus ja, je kunt... uh, moeten ze Stichting Meerwaarde intoetsen of gewoon Meerwaarde? Meerwaarde.nl. Oké, okay. nou, duidelijk. Meerwaarde Helemaal ja. goed. En daar staan alle en, telefoonnummers en is, uh, andere... Dat is 023... 569-8883. Um, dan heb je het algemene nummer van buurtbemiddeling. En dan krijg je ons rechtstreeks aan de telefoon. En dan kunnen we je ook meteen helpen met, uh, met je klacht. Nou, um, en, dan gaan we, en dan gaan we kijken hoe snel we de middelaars bij jou kunnen doen. brengen. Ja. Nou, dankjewel Peter. Graag gedaan. Fijn uh, dat je aan de telefoon bent gekomen. En ons hebt uh, willen vertellen hoe dit gaat werken. En nogmaals, uh, kijk op meerwaarde.nl als je informatie wil over deze stichting. Graag gedaan en tot ziens. Wij we wensen je een heel fijn weekend. Hetzelfde. Oké, okay, we gaan luisteren naar muziek. De nieuwe Fordville band Winchester Cathedral. Als het goed is, hebben we aan de telefoon uh, Raymond van Haften. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat ik u aan de telefoon heb. Mooi. Ja. <laughs> Voor mij ook plezierig. Ja. Nou, en daar was die dan. <laughs> ja, ja. Zomaar ineens, hè? Zomaar ineens was u er. <laughs> ja, ja. Nou ja, heeft u zich aangemeld of hebben ze, hebben ze u ge gevonden? Nee, nee, dus bij D66 een, echt een, een procedure waarbij iedereen uh, die denkt uh, kandidaat te kunnen en willen zijn zich mag melden. Het ja. is dus een sollicitatieprocedure geweest met uh, een commissie die uh, gesprekken heeft gevoerd met alle kandidaten. En uiteindelijk heeft men dus voor mij gekozen. Ja. Kunt u even een klein beetje over uzelf vertellen waar, ja, ik... waar u vandaan komt, en, uh, letterlijk en figuurlijk? Ja, ik, uh, ik, ik woon in Halfweg, dat is aan de andere kant van Haarlem. <laughs> en uh, ik ben in, in de gemeente Haarlem die Spangenwoude bijna vijf jaar wethouder geweest. En uh, uh, vooral eigenlijk tot eind december 2018 druk bezig geweest met uh, de gemeentelijke herindeling. Uh, om ervoor te zorgen dat die hele kleine gemeente met dat grote grotgebied uh, goed terecht zou komen. ...en het belang van de bewoners en, en de ondernemers echt geborgd waren. Ik, ik heb 18 jaar in Wijk aan Zee gewoond... ...dus ik ken een beetje wat in een kustplaats en een badplaats allemaal plaatsvindt... ...dan een heel andere omvang natuurlijk. Zandvoort is veel groter en veel drukker... ...maar ik weet een beetje hoe het, hoe het leven in een, een badplaats is... Um, ik, heb, ik ben getrouwd, ik heb uh, drie kinderen, waarvan de jongste nog thuis woont. Die is net zo spannend nog de laatste uh, herkansing aan het doen uh, deze komende week. En dan um, hebben we drie kleinkinderen en uh, mijn vrouw die werkt ook nog. Nou, dat in een, uh, in een notendop. <laughs> ja. <laughs> ja. Um... Even over uh, wat u uh, te wachten staat. Hè? Het is, uh, natuurlijk uh, heeft er het een en ander plaatsgevonden bij ons... Uh, waardoor dit geklapt is en waardoor er dus een nieuwe wethouder moest komen. Um, kunt u met een, met een schoon gevoel beginnen voor, u, voor uw idee... Ja, omdat juist het feit dat ik niet uit de gemeenteraad Zandvoort kom, niet eerder in Zandvoort betrokken ben geweest bij diverse portefeuilleonderdelen, maar wel op de hoogte ben. Want in het Zuid-Kenamland samenwerkingsverband, hè, want Hamlin de Sparmoude was een samenwerkingsverband met Heemsteden Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort, maar soms ook wel met Velsen, Beverwijk en Heemskerk trein van de jeugdzorg en de gezondheidszorg uh, ken ik dus behoorlijk uh, de geschiedenis uh, van wat er in Zandvoort allemaal zich heeft afgespeeld, maar ik, uh, ik ben er niet direct bij betrokken geweest en dat maakt mijn beoordeling over wat er gedaan moet worden en waarom zaken uh, misschien helemaal niet goed gelopen zijn dat ik daar op een objectieve en, en, en uh, ja op een schone wijze naar kan kijken en er ook over kan praten ja um... Nou, is het voor een termijn van een jaar? Twee jaar. Twee jaar. Ja. Um, Gemeenteraadsverkiezingen zijn we in maart 2022. Ja. ja. Maar, um, ja, u, u woont natuurlijk hier niet. Nee. Um, denkt u dat u dat dan na twee jaar uh, wel zou kunnen gaan doen? Dat hangt in eerste instantie uh, af van uh, of de inwoners van Zandvoort het, uh, het beleid dat ik uh, gevoerd heb, uh, dat men daar erg blij mee is. Uh, en dat er ook resultaten geboekt zijn. En daarmee uh, tijdens uh, de verkiezingen uh, uh, mijn partij D66 uh, voldoende zetels uh, geeft om uh, de coalitieonderhandelingen weer in te gaan. Om dan te kijken of ik weer terug mag komen. Maar als dat het geval is, ja, uiteraard. Ik, uh, voor twee jaar kan je van mij niet verwachten dat ik ga verhuizen. Mijn gezin ook niet. Maar als blijkt dat het uh, in, na 2022 toch nog gewenst is dat ik doorga. Nou, dan gaan we opnieuw ernaar kijken. En dan uh, zien we voorzelf wel hoe we daar uh, in Zandvoort een mooi plekje kunnen vinden. Ja, want uh, het, is, het is zo dat, dat u uh, natuurlijk nu uh, nou ja, buiten het dorp woont. En ja. weliswaar uh, gaat alles uh, natuurlijk via de... Social media en de kranten. Dus u heeft natuurlijk ook genoeg kunnen zien... over uh, het, wat er gebeurd is met het vorige college. Uh, heeft u nu al zoiets van... Goh, ik, heb, ik heb nu al bepaalde dingen waarvan ik denk... daar zou ik me wel graag in vast willen bijten? Jazeker. <lacht> ja, uh, ik weet dat er al heel lang uh, gepraat wordt... over de, de, de start van de bouw van een nieuwe tennishal. Uh, nou, dat, dat ligt al een tijdje op de plank uh, waarvan ik denk dat het echt tijd dat daar nu echt uh, stappen gezet gaan worden. Tennis doe je zelf ook? Uh, ja, ja kijk. ik ben uh, wat dat gaat, een echte sportfanaat uh, en ook sportliefhebber dat geldt ook voor de Formule 1 races waar ik al jarenlang naar kijk en ook vroeger in Zandvoort uh, naartoe kwam om te kijken uh, ik ben, uh, sport, voetballen tennissen, uh, ik kijk eigenlijk alle sporten dan ben ik ook zo blij dat dat in mijn portefeuille zit, want uh, daar kan ik echt nog wel wat, uh, wat stappen in zetten in samenwerking met, uh, met allerlei sportverenigingen in Zandvoort proberen daar nou echt, echt iets van te maken Oké, okay. nou dat is dus de, de tennishal en ja. verder. <laughs> <laughs> nou, u, u weet en dat doelde natuurlijk ook wel een beetje op dat, dat er nog wat, wat, wat moeilijkheden zijn uh, geweest uh, met de toegangsweg uh, van het circuit. Ja. Uh, ik, ik ga maandag in gesprek uh, met de gedeputeerde. ...om te kijken of wij gezamenlijk tot een, een oplossing kunnen komen... ...om uh, daar waar de provincie Noord-Holland zegt van... ...die toegangsweg mag alleen maar tijdens de Formule 1 uh, weekend uh, open gaan... ...en niet uh, zoals uh, het vorige college de vergunning heeft afgegeven... ...voor de overige wedstrijddagen. Nou, ik ga proberen daar uh, op goed een goede verstandhouding met, uh, met, uh, met de provincie... ...tot een oplossing te komen. Dus dat gaan we aan proberen aan te pakken. En... Um, Verder is het natuurlijk zo dat de, de, de aandacht voor jeugd in, in, in, in Zandvoort, met name in Zandvoort-Noord, dat we daar echt aandacht aan gaan besteden. En ik ben ontzettend blij wat ik net hoorde, dat uh, pluspunt, groot aantal activiteiten weer aan het opstarten zijn. En, en, en dat we daar uh, in het kader van welzijn mensen weer betrekken, mensen weer mee laten doen aan alle diverse activiteiten. Nou, Dat we uh, dat, dat, dat weer hard te ondersteunen. En uh, dan heb je nog te maken met uh, wat het moeilijke dossier, dat is uh, de metropoolboulevard. Ja. Ook al iets wat er al heel lang uh, speelt. Dan ga ik kijken of ik daar echt wat uh, nou ja, versnelling in zou kunnen doorbrengen. Um, maar dat is wel een, een groot dossier. Dus daar moet ik nog eventjes goed in verdiepen de komende weken. Ja, dat, dat gaat natuurlijk over veel dingen. Het gaat over woningbouw. Ja. En er is natuurlijk nog steeds dat stukje in Noord waar nog maar niet op gebouwd gaat worden... En ondertussen is de woningnood in Zandvoort... best uh, behoorlijk groot geworden, Zo kan ik uh, ja. zeggen. Ja, ja. Maar, oh, wat, wat denkt u daarmee te kunnen doen... Nou, ik ben net woensdag echt begonnen. Ja, nou ja, maar in, in uw gedachten, zeg maar. Ja, nou, in combinatie, kijk, woningbouw is, is uh, collega Gert-Jan Bluis die dat in zijn portefeuille heeft, maar ik kijk natuurlijk wel naar de verduurzaming van huidige woningen, de mogelijkheid om op de boulevard, zoals Bloemendaal het ook al gedaan heeft op het parkeerterrein, om te kijken of je met zonnepanelen uh, ook bepaalde voorzieningen kunt uh, aanleggen, kunt combineren, waarbij de, de de, de, de paviljoenhouders misschien uh, wat uh, stroom kunnen krijgen. Maar uh, we, uh, we proberen echt wel iets echt, echt van de start te krijgen. En ik heb daar komende week, uh, laat ik me daarover informeren wat de stand van zaken daarover is. En ik heb al had ik de plannen om op vakantie te gaan deze zomer. Maar door de corona perikelen uh, is dat allemaal niet doorgegaan. Dus ben ik gewoon uh, de komende twee maanden uh, gewoon in Zandvoort aanwezig. En ga ik me helemaal inlezen met wat. De mogelijkheden zijn beadviseren uh, door ambtenaren die er ook al uh, ervaren, ervaring mee hebben dus ik, ik verwacht dat ik zo aan het eind van uh, de komende zomerreces dus eind augustus begin september met een, een, een best wel een aantal plannen uh, naar buiten kom waarin iedereen kan zien uh, hoe ik de komende anderhalf jaar uh, van plan ben uh, naar dingen voor voor elkaar te gaan krijgen voor zowel de inwoners als de ondernemers in zandvoort heeft u ook contact uh, gehad met onze vorige wethouder van D66? Jazeker. Gerard Kuipers, die ken ik heel goed. Ja. ja. Want uh, ja, dat, dat was toch wel uh, een beetje jammer dat hij uh, zo, wel, uh, zo snel wegging uh, ja. en moest uh, gaan. Ja. Ja. Ja. Uh, kunt u met hem uh, sparren over dingen die, waar hij al mee bezig is geweest en die u dan kunt meenemen? Ja, ik denk dat, dat uh, de heer Kuipers uh, prima en bereid is om mij uh, bij te praten, in te fluisteren. Maar hij is op dit moment uh, wethouder in de gemeente Hildesum. Ja. Dus daar moet hij zich op concentreren. Zeker. Maar als ik hem als ik hem ergens voor nodig heb en ik zeg joh Gerard, um, zullen we een kopje koffie drinken, want jij kan me ongetwijfeld iets vertellen over hoe jij uh, dat hebt aangepakt uh, twee jaar geleden, drie jaar geleden, dan uh, zullen we dat zeker met elkaar doen. Ja. ja. Want hij wil nog eens antwoord. Dus. Ja. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, het is natuurlijk op zich prettig dat er nu een zomer of dat er een recess aankomt. Waardoor u iets meer tijd heeft om zich in te lezen en op kantoor te zitten. Zoals ja. u zegt. Hier ja. in Zandvoort. En, uh, nou, uh, wie we, uh, uh, gaan we u tegenkomen in het dorp? En uh, we hebben een foto van u gezien, dus we herkennen u al wel. <laughs> en ik, ik, ja, mooi. <laughs> ja, maar ja, dat ja, is natuurlijk ja, ook wel heel ja. belangrijk. En ik denk ja. dat er zeker mensen zullen zijn die u aanspreken... om uh, nou, zichzelf aan u voor te stellen. Van, uh, want ja, zoals u weet uh, stikt het in het dorp van de vrijwilligers... die allerlei activiteiten ja. doen... En waar u ook waarschijnlijk mee te maken zult krijgen. Ja, nee, daar ben ik heel blij om. Ik, ik, ik vind alle contacten met uh, inwoners uh, van jong tot oud uh, heel belangrijk. Ik uh, stel me daar ook echt voor open. En zo was ik ook afgelopen woensdag al uh, uh, bij het Skate Gravity paartje bij de Tonnestraat waar ja. Niek uh, Drommel zijn uh, petitie aan ons overhandigd en liet zien uh, wat eraan uh, tekort schiet uh, op dat paartje. Dus uh, nou, uh, dan ben ik al door een aantal andere mensen benaderd met de vraag van, goh, mag ik een keer kennis maken? Dus ik ga dat de komende weken van harte doen. Nou, um, wij moeten afsluiten, want anders dan wordt u er zometeen uitgegooid terwijl ja, ja, ja. ik nog met u in gesprek ben. En dat zou ik ja. niet zo heel erg fijn vinden. Heel erg dank, uh, veel dank uh, dat we u hebben kunnen spreken. Uh, we gaan u succes wensen in uw komende periode, want uh, het, het zal een pittig verhaal worden, daar twijfel ik niet aan. Ja, ja. En uh, ongetwijfeld komt u nog wel een keer bij ons in de uitzending om heel, over ja. het een en ander uh, te praten. Heel graag. Mooie zomer gewenst altijd, altijd en uh, tot gauw. Van hetzelfde, en dat gaat ook voor alle luisteraars. Dank u wel. Dank u wel. Goed, we gaan uh, eruit het uh, eerste uur. En uh, dat doen wij, uh, volgens mij hebben we nu... Uh, Welke nummer komt er nu? Spendouw Ballet? Of, uh, ja? Oké. Okay. We gaan luisteren naar uh, Spendau Ballet met Gold. En dan zien we elkaar, of we horen elkaar straks weer... na het nieuws en de reclame. I could have sworn these are my salad days. Maybe he turned Just another play for today. Oh, but I'm. Suit and the face We knew that he was there on the case Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Door Almegens met het NOS journaal. De hoofdredacteur van de G-krant wordt verdacht van een misdrijf. Hans P. werd vorige week zondag aangehouden, zo is nu bekend geworden. Waar hij van wordt verdacht is niet duidelijk. Volgens adjunct hoofdredacteur Hofman kwam het bericht voor het team van de g -krant. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.